Zie ik daar in de vette niet de gestalte van Japke? Ja, ja ik geloof het wel. Ja, ja dat is Japke. Heb je al gezwaaid? Hé, hey, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Nou, dat zou ik dan maar eens doen. Hoi! Japke!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 Een serie hoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het negende deel, Saamgebonden schoven.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 Wacht u hier maar even, ik zal mijn taar waarschuwen. Daar, taar. Huh? Bent u wakker? hè? Huh? Ah, huh? Er zijn twee heren voor u, Eike Smit en een zekere uh, uh, boswachter, geloof ik. Motte die? Ja, ze willen u spreken. Uh, waar zijn ze? Ze staan bij de voordeur. Uh, waar is Mim? Mim is aan het melken. Uh, is dat zo laat? Nou, daarmee gaan we wel even. Eh. Goeiedag. Hoi. Hey. Rijken. Hey. Hey. Dag, Hiller. Goeiedag. Dit is Nees Boschieter van de commissie. Oh ja, ja ik ken meneer wel. Zou we je even kunnen spreken? Hij spreken? Ja. <laughs> Waarover dan wel? Over, uh, over het reddingbezen, zullen we maar zeggen. Nou, komen we binnen.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 Wie zitten er allemaal op de boot van uh, Ties Nou, om een paar namen te noemen, uh, Matjes Sip, hmm? Sylvan Pijt Toeverger. Hé? Hey? Ja, uh, Sibedoekse, huh? Arjen van Kijkerboer. Ah, ja. Nou, ik hoor het al, het bekende zootje. Nou, ja, ja zootje. En uh, wie hebben jullie al voor de schuit van de commissie? Uh, de, uh, Doeken Doeke Groendijk zit bij ons, is met hier is de schipper. O. Oh. Nee, ke. Oene, doet ook mee. En uh, hoe, hoe heet die, uh, de, de broer van de oude, oude Doeks? Uh, Keesmeer. Juist, juist. juist. Keesmeer. Ja. Nou, we hebben wel nou allemaal oudjes, hè? Ja, maar we hebben ook nog jongere kracht uit horen. Oh, en ja? en, en, en, en, en Buren doet ook bij ons mee. En zijn vader, die is helpen. Oh, ja, ja, ja. Buren en ja. zijn vader ook, ja. Nou, dat, dat scheelt, ja. Nou, ja.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 Nou, dan maakt die voorsprong toch niet zoveel meer uit. Ja, ja, de strandweg. Maar dat is het dan nou juist. In de winter en soms al in de herfst. Daar komt je niet overheen met de boot. Dan krijg je daar drijfzand. Ja, natuurlijk. Maar dan gaan we wat aan doen, Mille Roos. Oh. Op de meest slechte gedeelte van de strandweg wordt bestrating aangelegd. En daarnaast hebben we van West toestemming gekregen... om langs de hele strandweg helm te planten. Oh, dus dat scheelt.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 Dat zal er na al het gepraat wel lekker in gaan. Ja, dat zou ik denken, ja, Reken maar, Jouwtje. Reken maar. Zou je dat nou wel doen, Hillen? Wat doen? Nou, meegaan met de reddingsboot van de commissie. Je hebt je er nooit mee willen bemoeien. Ja, maar de zaken liggen nou anders. Die broer van kijkenboer, die Siebe Doekse, mm. en de zoon van Kijken, die Arjen, die hebben herrie geschopt.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 Als iedereen altijd zijn eigen zin maar doordrijven waar blijf je dan? Ja, ja. Wat zeg je? Ik zei ja, ja, over dat doordrijven van je eigen zin. Ugh, vrouwen. Ben je de papa klaar? Ik heb honger. Ja, ja.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 Ja, reken dat thuis maar eens rustig uit. Dan zal je zien dat jullie er dan voordeliger mee uit zijn, Doeken. Waarom lach je nou? Nou, ik heb in mijn leven wel geleerd om in grodzaken met kijken. boeren niet de strijd aan te binden. Want kijken krijgt altijd gelijk. Goed dat je daarvan doordrongen bent, doeke Groendijk. Maar uh, goed. Uh, nou moeten we het nog hebben over het voorbereidende werk.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 ons mee, met de kar? Nee, ik ga met Piet. We kunnen op het land best twee paarden gebruiken. Oh, daar ben ik. Pak jij deze tas even aan, neer. Ja, geef maar. Licht houden, er zit koffie oh, in. Oh, voorzichtig. Eén, twee, Kom maar. Ja, zo. Nou, daar gaan we. Wat? Ja. Hort, ja. Piet. Piet. Wat? uit, Piet. Daar beginnen we mee, Laas? Eerst met de gerst. Nee. Nou, hou dit nou de eens te houden. Nou? Eerst de rotte, dan de gerst en de slot de haven. Oh ja, eerst de rotte, dan de gerst, dan de haven. Nou, ik zal het onthouden. Laat voilà. wat beloofd.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 Dat gaat zo in Hoorn, dat gaat zo over het gehele eiland, heel de noorden wereld oogst Het manvolk zwaait de zicht, het vrouwvolk raakt de vallende halmen en bindt ze samen. Rondom reizen de gouden schoven, zwaar buigende aarde, schommelend op de zomer En de machtige zomersom is over alles.